Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Nou, het Verenigd Koninkrijk wil volgend jaar geen voorzitter meer worden van de Europese Unie. Premier May heeft tegen president Tusk van de Europese Raad gezegd... dat de Britten afzien van het tijdelijke voorzitterschap... omdat ze zich moeten voorbereiden op het vertrek uit de EU. België bood vorige week al aan om het Britse EU-voorzitterschap over te nemen... als dat nodig was. Het moet zorgverzekeraars ook in de toekomst worden verboden om winst uit te keren aan investeerders. Dat willen SP, CDA en PVDA regelen in een wet. Er is nu ook al een verbod, maar dat loopt over twee jaar af. De partijen willen voorkomen dat er geld wegvloeit uit de zorg. Het moet worden besteed aan betere zorg en lagere premies, niet aan winstuitkeringen, zeggen de drie partijen. In Afferde in Gelderland is een vrouw om het leven gekomen... bij een parachutesprong van een elektriciteitsmast. zoals met een groepje gaan basejumpen. Bij de andere ging de parachute gewoon open. Bij de vrouw van 28 uit Teugen niet. De luchtvaartpolitie onderzoekt nog hoe dat kon gebeuren. In Libië zijn drie Franse militairen gedood. Volgens de krant Le Parisien waren ze elite-troepen... en werd hun helikopter bij de stad Benghazi neergehaald door IS-strijders. De Fransen zijn in Libië om te vechten tegen IS. Na de aanslag in Nice vorige week zei president Hollande al dat hij de strijd tegen de terrororganisatie wil opvoeren. Hulpverleners bij de Nijmeegse Vierdaagse hebben hun handen vol aan wandelaars die last hebben van de hitte. Op sommige EHBO-posten is daardoor geen tijd meer om blaren te prikken. Het Rode Kruis zegt dat het al vroeg op de dag opvallend druk was bij veel hulpposten. De wandelaars krijgen het advies om veel te drinken en goed te eten. Het weer zonnig en warm. Het wordt 29 tot 35 graden. Aan het eind van de middag is er kans op enkele stevige regen- of onweersbuien. Morgen ook geregeld zon, maar wel wat minder heet dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het en. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Hilversum Noord 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Bij Hilversum zijn twee rijstroken dicht en hebben ongeveer 20 minuten vertraging. Op de N201 richting Zandvoort er staat 4 kilometer file tussen Heemstede en Zandvoort. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Hallo Ro, wat goed dat je er weer bent. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Luistert naar Zandvoort Luncht. Dat we zijn gaan we. Nog, ja, we gaan nog best wel veel doen vanmiddag. Nou, we hebben is geen gast in de studio, maar wel een belgast. Die komt aan de telefoon. is dus Carla van een strandpaviljoen. Ja. En om half één, half twee hebben we natuurlijk regionale nieuws-agenda en weerbericht. Oké. Okay. En verder, lekkere muziek. Ja, dat vooral. Dat vooral, dat vooral. Zullen we daar nou eens gewoon mee beginnen dan? Lijkt een goed plan. Oké. Okay, uh... Met, uh, met vakantie of zo, Heel. I was walking down the street, concentrating on truck and ride.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 zeg maar eerst over klaau Robinson, de mota ons daarom. We gaan verder met. ZFM uh, op 106.9 is Zonze Zandvoort en Thomas Show must go on. Empty spaces. I guess we know this score On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless cry. Take it anymore Queen met de show, must go on. Inmiddels heeft uh, Ingrid iemand onder de knop zitten, als het goed is. Dat klopt. <laughs> hallo? Hallo, de, je spreekt met Carla? Kun je mij hoor, uh, horen, Carla? Wat zegt u? Kun je mij horen? Ja, ik kan u horen, ja. Oh, je ja. spreekt met Ingrid ja. nu. <laughs> ja, ja, hallo. Uh, leuk dat je in de uitzending wil komen, als onze ja. gast vandaag. ja. Uh, Jij bent van Strandpaviljoen Storm. Ik ben uh, niet van Strandpaviljoen Storm. Ik ben uh, een van degenen die de mede organiseert het festival. Ah, je werkt niet bij Strandpaviljoen Storm. Nee, ik werk niet bij Paviljoen Storm. Ik heb uh, verzorg de live muziek op het festival. Aha, yes. Oké, okay, yes. dat is wel heel mooi <laughs> dat je een uh, leuke actie voor de luisteraars hebt kunnen regelen. Ja, ja. <laughs> Daar zijn we natuurlijk ja, altijd dat dankbaar voor. Ja. Uh, kun je ja. ons uh, iets vertellen over de evenementen die nog komen gaan? Ja, uh, op 30 juli is er een uh, gratis reggae festival bij Storm. En uh, daar doen veel mensen aan mee. En dat is groot opgezet. Er zijn van allerlei activiteiten en muziek. En zowel House of Marley en Storm en Studio 32 Deco Roots en live muziek. Allerlei dingen zijn er om te zorgen dat het een heel gezellig feestje wordt. En welke artiesten gaan er optreden? Er gaat, Yamun, gaat optreden. Dat is een jonge root zanger die zelfs zijn eigen songs schrijft. Er gaan drie dames optreden. Die noemen zichzelf Dredda Triplet onder leiding van Sister Frances. En die zingen prachtige harmonieuze vrouwen, vrouwensongs... En dan hebben we een grote artiest uit de UK en die heet Prins Jamo. Leuk. En die heeft al op heel veel grote festivals gestaan en dat wordt echt een, uh, een groot feest. Ja. En zij worden begeleid door de Roots Lions Reggae Band. Dat is een, een hele goede Roots uh, Band die ook heel veel ervaring heeft. Dus dat is, dat is mooi. Ja, dat klinkt veelbelovend <laughs> in ieder geval. Ja, dankjewel. Ja. Hoe laat begint het? Uh, het begint zeg maar rond een uur of twee tot twaalf en uh, gedurende de dag zal uh, Studio 32 Deco Roots, die daar met hun, uh, ja die bouwen daar echt een soort Jamaican village, die zullen de muziek verzorgen uh, met als dj en dan uh, aan het einde van de middag verwacht ik en in de loop van de avond dan is uh, een uur lang de live muziek. Dus uur, twee keer een uur, zeker live muziek te ja. horen. En de rest zal er gewoon muziek begeleid worden door de Studio 32 Deco Roots. Hebben jullie ook aangepast interieur, weet je dat, voor die dag? Ja, ja, ja. Het is, kijk, Studio 32 Deco Roots die doet sowieso eigenlijk de hele aankleding... Uh, en dat is gebaseerd op uh, Jamaican style. Dus dat is, ja, ik weet niet of je uh, mensen in staat zijn om ook op Facebook en zo te kijken. Ook bij onze eventpagina. Maar dan vind je dus echt hele mooie decoraties. Yeah. Uh, daarnaast staat uh, Maurice Bazer ook. Die heeft ook, maakt ook hele mooie uh, artistieke reggae-kunstwerken. Nettie Nice en Mitty Walker zijn er met hun merchandise en Jamaican food. Er is een heerlijke Marley Coffee. Uh, Storm staat zelf bekend ook om een, uh, zoveel mogelijk biologische en duurzame producten. Ja. Uh, ja, dus er is genoeg te beleven en genoeg te doen, denk ik. Ja, nou, het klinkt echt heel erg goed. Het is een gratis evenement. Ja. Uh, worden jullie ja. gesponsord of zo om dit uh, te organiseren? Uh, een stukje zijn er wel mensen die hierin uh, participeren, zoals inderdaad House of Marley. Ja. Uh, en de grootste blijft gewoon Storm zelf. Uh, maar ook wij allemaal uh, doen, uh, een, dragen ons steentje bij om te zorgen dat het een uh, hele mooie, positieve dag wordt. Die we allemaal, denk ik, in deze tijd heel erg kunnen gebruiken. Ja, dat is waar. Zeker. Dat is eigenlijk ons doel, dat we gewoon iets heel moois met elkaar neerzetten. Ja. En uh, positieve messages afgeven, wat Reggie natuurlijk is. Klopt. En nu geven jullie ook een hele mooie prijs weg. En dat is onder andere een House yes. of Marley koptelefoon. Yes. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, een super, super uh, koptelefoon. Uh, House of Marley, want het is even snel geregeld. Maar die stellen daar ter beschikking uh, dat mensen dat nu uh, kunnen winnen in de uitzending. Ja, nou, dat is een en hele het mooie prijs. Waarschijnlijk met rasterkleuren zijn. Ja, dat bedoel ik, ja. <laughs> het ziet er anders uit dan normaal een normale koptelefoon waarschijnlijk. Ja, ja, dat denk ik wel, ja. ja. En een diner voor twee, dat vinden wij een hele mooie prijs. Bij Storm. Ja, ja, hartstikke leuk. Ja. Uh, Staan uh, er nog andere evenementen op de planning na 30 juli? Uh, nou, uh, Studio 32 Deco Roots, die uh, gaat sowieso ook... Uh, een Jamaican Village bouwen bij Reggie Sundance. Dat is een ander groot reggie event in Eindhoven. Yeah. Dat is 13 augustus. En bij Storm volgens mij niet. Maar ze hebben wel heel vaak feesten en partijen. En daar kan ook een prachtige ruimte voor afgehuurd worden. Dus hun, hun zijn altijd, ja, Storm is eigenlijk altijd wel heel druk. Yeah. <laughs> ja. Nou, ik vind het heel erg leuk dat je onze telefoongast wil zijn vanmiddag. Graag uh, rond ja. de klok van twee, dat doen we dan meestal samen met de ondernemer, maar jij kan uh, niet naar de studio komen helaas. Nee. Uh, gaan wij zelf dan de prijswinnaars trekken. Dat uh, zetten we ook op Facebook. Oké. Okay. En dan neem ik uh, aan het einde van de uitzending nog even contact met je op hoe we deze mensen met jou in contact kunnen brengen. Is helemaal goed. Helemaal Hartelijk bedankt goed. voor je telefoongesprek. Heel graag gedaan en uh, succes met de uitzending. Dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Dag. Mag zeker weer niet meedoen hè, met de prijsvraag. Ik ook niet. Nee? Nee. Zucht. Nou goed. Van Jamaica dan maar naar Frankrijk toe. Ja, zo is dat. El voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreille et la voix soumise en gondolier. Paquet en pour une souris. Pour abaisser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée.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 Dan waarvoor, uh, in mijn middelbare schooltijd menige vrouw helemaal uh, met de knieën aan het luisteren was. Dat schijnt bij deze band ook zo te zijn. Het is nou geen Julian Claire, maar Maroon 5. She moves like Jagger. Het is ongeveer wel tijd voor het weer, denk ik, en de, en de nieuws en gut weet ik wel wat allemaal. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bol. Sinds kort lopen overal in Zandvoort groepjes jongeren... die geobsedeerd zijn en kijken naar hun smartphone. Pokémon Go is een gratis locatie gebaseerd mobielspel... dat wereldwijd in juli 2016 werd uitgebracht voor smartphones. Overal zijn vooral jonge mensen op straat te vinden... die op zoek zijn naar een Pokémon. Jongeren en jongvolwassenen organiseren spontaan Pokémon-zoekacties... en halen de vreemdste toeren uit... om zeldzame Pokémon's met hun mobiele telefoon te vangen. Ook in Zandvoort houden Pokémon zich schuil op diverse locaties. De reddingsbrigade Nederland waarschuwt voor een sterke stroming in de Noordzee. In verband met het mooie weer zullen badgassen naar het strand gaan en verkoeling zoeken in de zee. Vorige week redden de landelijke brigades 23 zwemmers die niet op eigen kracht uit het water konden komen. Vooral muien zijn gevaarlijk. De reddingsbrigade adviseert zwemmers om schuin uit een mui weg te zwemmen en pas daarna richting strand te gaan. Let op de strandborden die bij de strandopgangen staan en let op de vlaggen bij de reddingsbrigade Post waarmee waarschuwingen worden aangegeven. Voor tips voor de reddingsbrigade om met het mooie weer veilig van een dagje aan het water te genieten, kijk op www.reddingsbrigade.nl. Maandag 8 juli is Apple afgetekend golfkampioen van Zandvoort geworden. Hij won met overmacht het Zandvoorts Open dat voor de 16e keer op de Kennemer Golf en Country Club werd gespeeld. Met een handicap van 16,3 presteerde hij het om met niet minder dan 46 stableford te scoren. Een ongekende prestatie. Tijdens de herinrichting van de Louis-Davisstraat is er een hoogteverschil ontstaan met het schoolplein en de achterliggende omgeving, zo constateert de Zandvoortse D66. In een brief aan het Zandvoortse College schrijft D66 dat de schoolstraat, het schoolplein en de Kanaalweg behoren tot de laagste punten van het dorp. Fractievoorzitter Ruud Sandberger stelt dat er een hoogteverschil van 50 tot 80 centimeter ontstaat. Door de nieuwe hoogte van de Louis-Davisstraat ontstaat er nu een soort dijk. Zandbergen stelt dat het nieuwe hoogteverschil de doorstroming van het verkeer kan belemmeren... en kan zorgen voor wateroverlast bij regenval. Sinds 30 mei is de gemeente Zandvoort begonnen met een herinrichting van de Louis-Davidstraat... alwaar de nieuwe woningen worden aangesloten op alle openbare nutsvoorzieningen. Deze straat is nu alleen toegankelijk voor voetgangers... en blijft nog tot en met 1 augustus voor bijna al het verkeer gesloten. De fracties van Sociaal Zandvoort en Partij van de Arbeid Zandvoort... maken zich grote zorgen over de zandsuppletie van het strand... Het televisieprogramma Hart van Nederland heeft in haar uitzending van zondag 17 juli... aandacht besteed aan de gevolgen die zandsuppletie kan hebben voor een kuststrook. Sinds het voorjaar spuit Rijkswaterstaat extra zand op de kust om de kuststrook te verdedigen. Nadat Rijkswaterstaat is begonnen met de werkzaamheden... heeft Sociaal Zandvoort verkeerd buitengewoon Henkeur Henk Keur... al eerder per brief vragen gesteld aan het college. Er is een ruiter in de problemen gekomen... en in Zuid-Holland is er drijfstand ontstaan door het opspuiten van zand... In antwoord hierop heeft het college gezegd dat de Rijkswaterstaat op ongeveer 750 meter van het strand op 5 meter diepte een zandbank maakt. Strandbezoekers ondervinden geen hinder voor deze werkzaamheden. Het college zegt dat er geen risico op het ontstaan van drijfstand bekend is bij deze vorm van onderhoud en dat de hulpdiensten daarom ook niet geïnformeerd hoeven te worden. Dan gaan we naar de agenda, hoor. Brandlos. Zaterdag 30 juli van 6 uur s avonds tot 9 uur s avonds is er een Americana Roots Country and Blues Music Barbecue bij het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein 10. Michael Knubbe, Timmy Timman en Friends zullen daar optreden. Kaartjes voor de barbecue kosten 15 euro per persoon en zijn vanaf vandaag 3 uur s middags te koop aan de bar van het Wapen van Zandvoort. Ook zaterdag 30 juli vanaf 12 uur of ongeveer 2 uur, we hebben net verteld. Tot middernacht bij Strandpaviljoen Storm nummer 8 in Zandvoort... het High Tides and Good Vibes Reggae Festival. Er zijn optredens van onder andere Prins Jamo... Sister Frances Dredda Triplet, Jamum en Roots Lions Reggae Band. Tijdens het reggae festival kunnen er ook nog Marley Goodybags gevonden worden. De toegang is gratis. Tot zover nieuws en agenda uit de regio. Weer of geen weer, Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag is het zonnig en zeer warm. In de loop van de middag is er een toenemende kans op onweer. De temperatuur loopt in het zuidoosten op tot 35 graden... en aan de kust ligt de temperatuur rond de 28 graden. De komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 19... en er is een waait een zwakke wind uit het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden... en de temperatuur ligt aan zee rond de 23 graden. In het zuidoosten wordt er nog een graad of 30. Er waait een matige wind uit het noordwesten. Dit was het weerbericht. Je wordt er emotioneel van hè. <laughs> Is het niet? Een kikker in mijn keel zeggen ze dan. Oké. Okay, nou. It never rains in California. En laten we hopen hier ook niet. Albert Hammond. Got on board a westbound 747 didn't think before deciding what to do all oh, that talk of opportunity Lord Hammond, it never rains in Southern California. We waren na het nieuws. Waren we ja, iets vergeten, volgens mij. Ja, dat was deze. Het liedje van de zand. We'll <laughs> be TV Wonder with Superstition. Van de week zag ik een, een klein filmpje, daar werd hij geïnterviewd. Hmm, ja, de man heeft een buikje, dat was wel verrassend. Beetje uit dezelfde tijd, Les Humphrey Singers, Mamaloo. Tijd weer, zie je Zijn we het er hier helemaal over eens dat dit een lekker swingend nummer is? Ja, zo is dat: Mary Jane Girls in my house. Deze ken je ook nog wel, denk ik. Pretenders. Ja, ja heel, heel goed. goed ja. Back on the Chain Gang.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 De Pretenders met leadzangeres Chrissy Hind. Ik heb een groot deel uh, van de tijd dat deze band populair was, af zitten vragen: is het nou een mooie dame of een ontzettend lelijke dame? Toen zei Ingrid, ja, ze had uitstralen. Ja, zeker. Ja. Ja. En ze heeft nog een nummer gemaakt met Juby Ford. Die hebben we ook nog eventjes uh, over ja. gehad. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik hou het op lelijk. Uh. <laughs>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 Spring and she talks like June dat we even de groeten moeten doen aan Willem. Ja. Opletten luisteraar. Die zegt ze ja. heeft ook nog een nummer gemaakt met Ziggy Marley. Ja. En op de vraag of ik een tongpiercing heb... <laughs> ik vrees dat het mijn gewoon een spraakgebrek is. <laughs> uh, ik zei er nog wat achteraan, maar dat uh, kan niet over de radio heen. <laughs> Draft op Jupiter van Train. We gaan eruit met Amy Winehouse. Een klein stukje voor het nieuws.